Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Petitionbakken verkeersupdate. van de ANWB. Nog altijd veel files en veel vertraging op de Noord-Hollandse wegen. Alles bij elkaar ruim 250 kilometer. Een groot deel daarvan de staat op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude. 25 kilometer met ruim drie kwartier vertraging. De A9, van Alkmaar naar Diemen... ...bij Amsterdam Zuidoost, 12 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. De vertraging is nog wel ruim een half uur. Op de A10, de ring van Amsterdam in beide richtingen... ...bij knooppunt Watergraasmeer, 10 kilometer. Hij heeft te maken met een ongeluk op de A1 richting Amersfoort. Bij Diemen, daar zijn nog altijd twee rijstroken dicht. De vertraging op de A10, die is in beide richtingen ruim een half uur...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 T -M -M. Oh, baby. with fresh new music. Dance Radio.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 Of my Gianni Versace shoe And you came up to me And asked me what I was doing Looking at my shoes. And I said, you like my shoes? And she said, honey, where you from? I said, well, I'm not from New Orleans I come from the planet 100% fly Fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly And I can't get next to you ja,